Met het NOS Journaal. Een klein vliegtuigje is vanmiddag gecrashed bij de luchthaven Londen South End. Dat gebeurde bij het opstijgen. Volgens Britse media vloog het toestel in brand en waren er grote zwarte rookwolken te zien. Het vliegtuigje zou volgens meerdere media onderweg zijn naar Lelystad. Het is onduidelijk hoeveel inzittenden er zijn en hoe zij eraan toe zijn. Oud-president Mohamed Buhari van Nigeria is overleden. Hij was twee keer president van 1983 tot 1985 en tussen 2015 en 2023. De eerste keer kwam hij aan de macht via een militaire staatsgreep. De tweede keer won hij de verkiezingen met de belofte te strijden voor economische groei in Nigeria... en tegen corruptie en de jihadistische terreur van Boko Haram. Buhari overleed in Londen, waar hij was voor medische behandeling. Hij was 82 jaar. Bij een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in het midden van de Gazastrook zijn zeker tien mensen omgekomen, onder wie zes kinderen. Ook raakten een aantal kinderen gewond. Ze stonden met jerrycans in de rij om water te halen bij een tankwagen. Ooggetuigen zeggen tegen de BBC dat een drone een raket afvuurde op de menigte... Volgens het Israëlische leger was er een technische storing in de munitie... waardoor de raket het doelwit miste. Zeker 23 kinderen zijn afgelopen week ziek geworden... na een bezoek aan een speeltuin in Voorburg. Volgens de GGD hadden de kinderen last van buikpijn, braken en diarree. De gemeente zegt nog niet dat het nog niet duidelijk is... waardoor de kinderen ziek zijn geworden... en of er inderdaad een relatie is met de speeltuin. Er worden monsters genomen bij het waterspeeltoestel en de drinkwaterpunt. om te kijken of er bacteriën in zitten. Het weer vanavond verdwijnen de buien geleidelijk. en klaart het flink op. Morgen wordt een wisselvallige dag. in de loop van de dag enkele buien. en in het zuidoosten kans op onweer. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Me lo pego y Con ella me envolví, sí, mi mujer me estaba llamando y tuve que darle En sí, y yo niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik hasta niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik cambiamos de escena hey moet doen. Ik weet niet wat ik I mi condenado.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 Now don't you know I ain't never gonna Do that.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 Staan jij, bent regen, ik staan jij bent de regen, ik de tom, jij bent de kerst, stem. ik de bonbon, staan jij bent de ster, ik de cocoon. Staan ik ben staan aan het zakje, stem. jij de thee, Spa's ik ben de kaas, jij de soufflé. Ik ben de keizer, stem. jij de sneeuw, ik ben toen stem. Hermans, jij bent Karin.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 Sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik, ik nou echt belachelijk. Wij de zijn het varken nou en de tang. Betaal maar de romantiek, er bestaat toch heel goed? en een vries. Kost me helemaal ja, ik kost mijn hand Jij bent de schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de kip, jij bent de grill. oude Ik ben de pauws, jij ook, bent hè. de pil. Gewoon de Wij zijn een doedelzak.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 And we all now looking for, looking for God So we never see it in ourselves. Shit divine in a virgin movie style It's hard to tell what a prayer be. You can find me dissing in between the range. Just trying to find a way to make the pain stop All the time in the graveyard got a nigga filigree it. It's the feeling these trademark Copywritten in all my decisions This is not supposed to be a way of living Turn my temple down into a prison so I need to call uh -oh. I'm I know hard, we need each other. I know hard, but we need each other. Convincing with the prices on You slide out the back without the neighbors knowing Pose for the picture with the party whites Deadlands zooming in, catching all my strikes Use trade drone for some money, And she gave me all I need for the night Forty survives, advice, morally right, But I need some advice And I know that I'm acting foolish Push it me up around noonish After playing, yeah, we coolin' Push it up, <sighs> on love. I love outcasts, the c And yeah, we cruel